Erg aardig van jullie om het raam open te zetten. Er moet nog iets wezen. Wat het eigendom is van. Aha. Daar ligt hij. De ring. Inderdaad, inspecteur Wade. De ring. De eigenaar zal blij zijn om hem terug te krijgen. Staan blijven, inspecteur Elk. Ik zou jullie twee met grootste genoegen naar de andere wereld willen helpen. Daar is niet dat voor nodig. Ik doe het raam achter mijn dicht.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 Jullie kennen ons niet midden in de nacht uit ons bed halen, hè? Stil maar, stil maar. We verlangen allemaal naar onze bedjes. Vertelt u me daarom maar gauw wat u weet van de Rubberbandieke, dat huis in Langro Street en de man die volgens uur Laila's vader is. Dan mag u meteen aars. <laughs> Doe maar echt inspecteur met de grappen maken. Eerst was het moord en nu weer die Rubberbandieke. Goldie! Ik geloof toch niet echt dat mijn lieve Annabelle er iets mee te maken... Heeft. Goldie! Hou je mond, zeg ik.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 schorpioen tussen je lakens. Toch is hij zelfverzekerdheid maar schijn. Je weet dat ik haar vriendje vanavond heb herkend. Haar vriendje? Die knaap die die ring gepikt heeft. Heb je die herkend? Ja. Ik weet nog niet hoe die heet, maar dat parfum van hem zou ik overal herkennen. De laatste keer dat ik dat rook, dat hij bij Annabel in de kast verstopt. Die kerel waarover ik informaties moest inwinnen. Dat is waarschijnlijk een zekere racket lane. Dus twee haakjes, die was vanavond nog bij een ander incident betrokken.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 ...als u alleen maar naar me wilt luisteren. Alsjeblieft, u moet naar me luisteren. U zult ook mee naar het bureau moeten, sir. Hier moet het proces verbaal van worden opgemaakt. Ach, dat is toch niet nodig. U kunt dat toch wel gewoon vaststellen oh. dat het een beetje geclameerd is. Oh. Uh, ja, hier. Uh, heb je mijn kerkje? Ah, juist. Kapitein Ignus. Zeg maar, ik ben bang dat u oh. toch mee zult moeten. het dat is toch belachelijk. Als ik u nu zeg dat ik haar niet ken... ...en zij kan mij ook onmogelijk kennen. Ik ben ik heb echt geen tijd. Kom, mensen, doorlopen. Doorlopen, mensen. Er is hier niks meer te zien. Vooruit is aan de hand. Zijn er moeilijkheden aan <encontra Santo Kreuz Camus> Wel, nee, Lord Senniford. Volkomen uh. onbelangrijk. Zou zal maar doorlopen als ik u was. Lord Senniford. Tommy. Tommy, ik me niet meer. En, Ik kan dan toch zeker nog wel. Uh. Grote goedheid. En, Dat staat niet.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 Sini Ford zou nooit zijn toevlucht nemen tot geweld. Verslist niet. En stel nou eens dat hij de leider van die rubberbandiet is. Nou, nee. Als zij morgen niet verschijnt... zal hij haar waarschijnlijk ergens veilig hebben opgeborgen in de provincie. Waarom? Omdat hij jaren geleden al een zekere reputatie had. Hij huurde villa's in het dal van de Theems... en gebruikte dan zijn titel om overal bestellingen te doen. Maar het was net geen flessen trekkerij... maar er zijn heel wat makelaars en winkeliers de dupe van geworden.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 Wanneer vertrekt het schip? Morgenochtend vroeg. Maar ik denk dat we het wel een paar dagen kunnen ophouden. Stroom opwaarts langs de waltoller, maar halve kracht. Ah ja, Heeft jullie ogen goed de kosten als we langs de achtersteven komen? Waar moeten we naar uitkijken? Naar alles wat de moeite waard kan zijn. Zoals daar bijvoorbeeld, aan stuurboord. Waar? Daar. Toma is alweer weg. Ik zag op. Een kale kerel met een baard. Die zag ik ook, inspecteur. Ophoud dat gezicht dan goed, allebei. Waarom? Wie was dat? Mr. Brown. De man die Leila Smith naar dat huis in Langer Street gebracht heeft. Wat doet die daar aan boord? Tegenkoers, Stoller. Tegenkoers, Tegen, koers, Tegen koers, daar gaan we inspecteur. Heeft die kijker eens? Ik wil het laten merken dat we iets gezien hebben. John, kijk uit! Inspecteur mee!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 Wat voorbeeld hij zich wel? Nog één keer zo'n grote en ik schop hem in het gips. Enfin, zoals ik dus al zei... ...daar kwamen opeens een paar zakken van de waterpolitie aan boord. Ja. Die wilden weten of we soms schoten hadden gehoord. Weet je dat nou? Hoe laat was dat dan? Ach, allemaal flauwekul. Die zweer is ze doen dat alleen maar om een weekloof waar te maken. Dat weet ik nog zo net niet, maat. Er werd verteld dat ze die inspecteur weetkoud koud hadden gemaakt. Kijk uit! Die kist kwijt uit de stroom! Maak je niet met verf, Marker. Wij weten heus wel wat we doen, hoor. Hé, hey, Harry, ja. waar is die gozer opeens gebleven? Weet ik dat. Je wordt hartstikke verblind door die kleren schijnwerpers plezier. Zeg, wie was dat eigenlijk? In ieder geval niet één van onze ploeg. Maar laten we nou maar hè? Des zijn we een wal om een pilsie te pakken. Gelooft u me nou, kapitein, er is niemand. die is zo stomling. Ik zag die deurkelijk bewegen. Ga kijken in de gangen. Hier is niemand. Kijk, dan in de andere hutten. Ai, ai, kapitein. Hé daar, wat moet dat? Ik ben op zoek naar een beetje water, maar... ...maar een mens van het woudje zo makkelijk. Ik ben een van de lichters. Spij je de moeite, hoor. Ik weet wie je bent. En al je ander ik ze zien kan. Rustig maar, beste kerel. Ik pak alleen mijn pijp maar. Oh, mag dat jij smeerlap.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 We beschikken over geen enkel tastbaar bewijs. Maar Lane is wel degelijk een van de rubberbandieten. Dat heb je toch zelf ook geconstateerd? En hij weer dat hij nog nooit van zijn leven een rubberpak heeft aangehaald. En we kunnen iemand toch echt niet in hechtenis nemen... omdat hij zich bedient van een overdaad aan goedkoop parfum. Of af en toe is in de kast van Mrs. Oaks gaat zitten. En Eeknes dan, die ring van hem? Hij zegt dat hij niet van hem is. En dan zou je zijn schip van onder tot boven doorzoeken...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 Ja. Wat? Wanneer? Waar de getuigen? Goed, goed, ik kom meteen. En ik neem elk en weet mee. Tot zo. Nou, oh, een beetje rust, dacht je, hè, elk? Wat is er gebeurd, sir? De rubberbandieten hebben zojuist brandgesticht in een van die nieuwe kantoorgebouwen in Oxford Street. <tied>